Mr. Bruce Springsteen en Born to Run. Hier bij het tweede deel van Entertainment for You op uw zaterdagavond. Het bord op schootgevoel is volop al aan de gang. Hier bij CFM Zandvoort. Wat gaan we twee tweede uur doen, Rudy? Uh, nou, we gaan zometeen sowieso even Aldo terugbellen. Als hij nog opneemt. Ja, we hebben hem net in het nieuws ook even gebeld om uh, een beetje onze excuses te maken. En duidelijk maken dat het een grapje was. Yeah. Maar um, <laughs> hij heeft zijn telefoon uitgezet. ah. Wat is dat uh, zielig eigenlijk voor hem? Ja, maar we hebben wel gelachen. En dan gaat het ook. Ja, om, ik heb toch? hem net ook al bij, via mijn mobiel net uh, via andere, andere mensen geprobeerd. Ja. En uh, nee, ze trapten er niet allemaal in. Nee, hè? Nee. Maar het is zeker voor herhaling vatbaar. Misschien over een paar weken doen we het weer. Ja, maar dan bij iemand anders. Misschien wel gewoon iemand uit de telefoon gids. Ja, en misschien wel een bekende Nederlander. Dat kan ook. Nou, we zien het allemaal. Verder heb ik een, uh, een leuk filmpje gevonden over Bruno Mars. Uh, bekend als uh, nummer van de hits Nothing on You en Burner. Hij doet daar, uh, toen hij vier was, Elvis na. En okay. hij zingt er ook bij. Dus dat ga ik sowieso even laten horen. Ja? En ik, of wij, gaan natuurlijk ook nog popstar Henry bellen met Showbiz nieuws. En we gaan het hebben over de televisiering. Want ja, wie hebben we nou in al die tijd allemaal gewonnen? Dat zometeen, maar nu eerst een heerlijk nummer. De nieuwe van de Wombats naar Let's Dance to Joe the Vicious zijn... is dit een tweede hit en die heet Tokyo... en Tokio. En we gaan door met het uh, volgende nummer, want uh, Marco Borsato heeft een uh, nieuwe plaat uit. Vrijdag 13 november komt zijn album uit en dit is dan zijn eerste single. Het album gaat heten Dromen Durven Delen. En deze heet Waterkant. Dit is Marco Borsato. Loop met me mee naar de water. Gooi je alle oude kleden van ons af We springen in één keer samen Hand in hand We laten de stroom bepalen Wat er op ons wacht Zwem met me mee naar de bovenkant, Stuur je zorgen het water naar de Zee en open je ogen in een ander land waar we gewoon opnieuw beginnen met z'n twee. Want alles wat mij hier heeft, wat mijn thuis was al die tijd. Hij staat nu al op nummer 1, hè? Ja, hij staat gewoon op nummer 1. Mooi, en dat verdient hij ook weer, hoor. Dus, Marco uh, Zaten. yes, met zijn nieuwe single Waterkant. Zijn uh, nieuwe album komt vrijdag 13... Vrijdag 13? Nee, vrijdag 13 november uh, komt, uh, komt hij uit. En de Dromen, <laughs> oh. Durven en Delen. Ik hoop dat het goed komt allemaal. <laughs> Aan hey, de lijn hebben wij... E uh, onze enige echte... Aldo. Aldo! Aldo! Is er net niet wat gebeurd? Ja, werd, je, werd, werd jij gebeld of zo? Nou, ik heb uh, heel erg hard gelachen van uh, mijn grap met jullie, uh, Een grap? Wat is er gebeurd dan? Ik heb net dus een biertje gedronken, Met uh, al die mensen in de club. De voetbalclub, allemaal een biertje gedronken met die mensen. <laughs> Hebben we nooit gewacht met de allen? Waar <laughs> heeft hij het over? Ik snap het niet, hè. Ben jij niet net gebeld, Aldo? Ja, door jullie. Door jullie? Ja. Hoe bedoel je door jullie? Jullie bellen me nu toch? Ja, ja nu, nu wel! Maar, ben jij, um, een, even kijken voor, ik denk uh, 20 minuten hiervoor, ongeveer 10 voor, ben jij toegebeld door een of andere meneer? Ja, dat is wel heel goed, hè? Wat dan? Dat vroeg me gewoon af. Ja, dat is rekening. Ja, we grappen. <laughs> Weet je wat dat is? Ja, we hebben allemaal heel hard gelachen, dat zei ik dat ook wel. We zijn met een biertje erop gedronken. De grappenlijn daar ja, kwam net een buurtje donker op. Maar sorry, maar jij bent er wel ingetuimd, jongen. Nee hoor, ik heb wel. Nee. Hij vindt het niet leuk, hè? Ja, ik heb wel, ik heb wel wat gelachen, net een buurtje donker met z'n allen. Hé, ehm, ik ben je. Geweldig, Rudy. hebben. Ik zit met Jenneke. Ja, dat klopt, Jenneke zit naast. Yenneke, je maakt je debuut op de Nederlandse radio. Ja, dat geeft van niks. Vind ik hartstikke leuk. Kan je leuk hem vertellen? Nou, je moet de Jenneke nooit hem vertellen. Je moet Jenneke ook nooit langs de lijn zetten om te klagen Dat weet je, <laughs> dan je of verlies je altijd. Maar je bent wel heel goed in het jeugdbestuur. Oh, dankjewel Wie <laughs> is Jenneke, als ik me vraag? <laughs> ja. <laughs> Vertel ik je later nog een keer. Mag ik Aldo nog eventjes? Ja, hoor, je komt. Oké. Okay. Krijg je hoef je flikker, eh, Rudy? Oh, nee, ik ga niet meer verder. Hey, Aldo! Ja. Uh, fijn weekend en ik zie je morgen, hè, zondag in Kennemerland. dan zijn we er weer. ja, dat ja, weet ik nog niet hoor. <laughs> je bent boos hè? Nee hoor, ik heb nog ik heb heel erg, gel erg gelagd. <laughs> nou nee, helemaal goed. We geloven er niks van jongen. <laughs> nou fijne zaterdagavond en uh, we horen je morgen op de radio bij zondag in Kennemerland. Haarlem Kennemerland, doei doei. <laughs> Dit is Tire Cruise en Dynamite, ik leg je het allemaal uit Roy, komt ja. goed.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 Seven years in South African jails. Nelson Mandela is a free man. Al 20 years... This is twintig years... ZFM. This is my story about Samela. I hope you feel it too. I can feel it too. leuk klein nieuwtje. Dat meisje die dit uh, liedje met de ex dan zingt is, uh, ja, is vorige week uh, is uit de voice gegaan. Ze was als duo met een ander meisje. Okay. Ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval, zij hebben meegedaan aan The Voice. En uh, ja, helaas uh, zit ze niet meer bij x Factor, maar, uh, maar dit is toch wel een heel leuk plaatje wat het uh, geworden is. Ja, zeker een leuk nummer. Een beetje een zomersplaatje. Ja. Hebben we nu wel nodig in deze koude tijden. Ja, ja. Nou, ik ga even door met een, uh, ja, wel een leuk berichtje die ik heb gevonden. Want een uh, vierjarige Bruno Mars, je weet wel de bekende zanger van hits als um, Nothing On You en Billionaire, stilt een show met zijn Elvis Act. Het zingen vergeet het knulletje af en toe, maar de ongeripte Elvis-move zit er goed in. Ik zal even een stukje laten horen, want hier was hij vier jaar, Bruno Mars. En hij zong dus een liedje over Elvis. Als je ziet welke beweging hij maakt, Dat vind ik wel erg leuk eigenlijk. Maar um, het mooie is eraan... Um, ja, dat hij echt die beweging dus maakt. Je kan het filmpje kan je even checken op... Um, gewoon via YouTube en dan druk je Bruno Mars. En um, Bruno Mars en dan... Elf is erachter, en dan kan je hem vanzelf vinden. En dan, um, ja, het is maar eigenlijk maar een klein stukje, het is dus wel leuk. Twintig jaar later, dus nu heeft zij 24, heeft hij een hele grote hit te pakken. Dus het talent zit er dus echt goed in. Nummer één in Amerika, nummer één in Nederland, vele nummer één hits dus. Bruno Mars is dit and just the way you are. Oh, her eyes, her eyes, make the stars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 Henry. Oh, wat is dat? Oh, wat een Het gelijk. Het nieuws met Popstar Henry. Jawel, Henry, goeie avond. Ja, goeie avond iedereen, ook de luisteraars thuis natuurlijk, hè. Uh, ja, we zijn er weer helemaal klaar voor, hè. Ja, ben je er weer helemaal ja. klaar voor, ja, Mooi. Ik weet, want ik heb nu heel veel televisie gekeken gisteren, want ik heb even toevallig gelijk de tijd ervoor. Kijk. Uh, en je denkt, ga eens lekker voorzitten, dus ik ga eens kijken naar de voice of Holland. En wat vond je ervan? Uh, nou, punt 1 is dat er bijna 3 miljoen mensen naar gekeken hebben. Ja. En vorige week, week was het 2,7 miljoen en uh, gisteren was het 2,9 miljoen, dus er gaan steeds meer mensen kijken daarnaar. En uh, het is ongelooflijk dat op een vrijdagavond 3 miljoen mensen daarnaar kijken. Dus uh, daar hebben we Michel vraagt natuurlijk van wat vond je ervan? Ja, er zijn een aantal dingen waarvan ik denk van, hmm. Wat gebeurt er nou? En dan, uh, of dat uh, een beetje onprofessioneel is van, uh, van de jury. <laughs> maar zoals je misschien gezien hebt, is dat inderdaad Serena Voren was en de Cheyenne de Neijer. Ja, klopt. En Serena die was namelijk de uh, achtergrondzangeres uh, van uh, Ruud Zeglop. Ja. Ja. En zij heeft natuurlijk in, in de auditieronde, heeft natuurlijk gigantisch goed gezongen. En wat je zag gebeuren, wat er dus hier is gebeuren, was dat CM uh, eigenlijk gisteren in de battle beter was dan uh, Sarina. Dat is ook zo, dat hoorde ik namelijk ook. Ja, precies. En Dat, dat vond ik dus ook. En ik denk dat er meer mensen dat uh, gezien ja. hebben. En het werd, ook, het werd ook gezegd door de jury, hè, door, uh, uh, dat vond ik en Simon dat ook. En dan wordt het toch gekozen voor Sarina. En dan denk ik van ja jongens. Dat, dan blijf ik verkeerd bezig. Want uh, het is juist een battle. Uh, om elkaar. Wie nou eigenlijk de beste is. En dan, ja, als je dan door de man valt. Dan hoor je eigenlijk niet door te gaan. Ook al je in de volgende is goed gedaan. Ja. Maar ik denk dat bij hun ook al meespeelt hoe de uitstraling is. Want die is bij. Uh, ik denk dat die bij. Uh, uh, hoe heet ze? Um, Sarina. Hè? Sarina toch wat, wat, wat hoger is. Wat groter is. Ja, precies. Maar uh, ik denk dat de kritieken die waren die, die uh, Roel van Veld ook zei: van yeah. dat, uh, dat uh, Sarina onder haar kunnen heeft gepresteerd yeah. en CM boven haar kunnen uh. heeft gezongen. Ja, ik denk wanneer ging je boven je kunnen? Uh, Zij heeft gewoon, gewoon uh, top gepresteerd. En, dan, je moet ook op je best zijn in zo'n battle. Yeah. Ja, tuurlijk. Uh, uh, dat zij dan misschien een betere uitstraling heeft, uh, ja goed, dat, dat, dat zal wel, wel maar daar kun je, kun je niks aan doen, hè? Nee, ja, maar ja, is het, hetzelfde eigenlijk met Ben Sounders natuurlijk. Hij was ook de topfavoriet, en eigenlijk zong die andere vrouw uh, toch iets beter. Ja, dat is ook zo. Ja. En, maar je ziet namelijk dat uh, vaak mensen die dan ontzettend uh, goed zijn, juist op het moment uh, dat het om gaat, Laat laten we afweten. En dat heeft te maken met factoren uh, zoals je uh, zenuwen. Ja. Als jij je zenuwen niet onder bedwang hebt tijdens een live show, dan, dan val je door de band. Uh, ik, ik heb het zelf meegemaakt eh, hoor natuurlijk. Hè. <laughs> en uh, het is, er staat nog ook spanning op. Um, maar ja, als je dat onder controle hebt, dan zing je op een gegeven moment ook als een, uh, als een dijk. Nee, dat gebeurde dus gisteren met Sarina niet. Um, uh, ik ben dus benieuwd naar de live shows hoe, hoe ze, hoe ze <tus> zich dan, uh, dan houdt. Want oh, dit is natuurlijk wel een teken aan de rand, hè. Ja. Maar goed, in ieder geval, uh, jij ja, ziet, we hebben het natuurlijk ontzettend over de, over de Voice of Holland. En ja, het mag in feite ook wel, want uh, als er drie miljoen mensen naar kijken, is het natuurlijk wel gesprek van de dag, dacht ik toch? Hè? Dat denk ik ook wel, ja. Het is erg populair. Ja. Um, heb jij nog andere berichten? Ja, ik heb natuurlijk wel inderdaad andere berichten. Even kijken, even wat omslaan hier. Ja. Even kijken, want ze uh, 30... Uh, als de mensen volgend jaar naar, uh, naar, naar, naar, de, naar de shows gaan van, uh, van TGV, ja. uitkijken. Het is geen vals kaartje uh, bemachtigen, want uh, er zijn voor 17 miljoen euro aan uh, valse tickets in omloop. Zo. So. En uh, het gaat om de Amsterdam Arena, neem ik aan? Of gewoon over, over de algemene tour? Over het algemene naartoe. Oké. Okay. Er, er, er, er, er, er voor 17 miljoen euro aan valse tickets op dit moment uh, worden aangeboden op diverse websites. Zo. So. Dus ik zou uh, de mensen aanraden van als je naartoe wilt. En ik heb er wel wat me voor voorstellen ook, natuurlijk, want Robbie Woldy komt natuurlijk ook mee. Ja, tuurlijk. Uh, of mee. Uh, dat je in ieder geval in je kaartje koopt bij een Grille bedrijf. Ja. Dat je niet het risico loopt dat je dadelijk uh, aan de poort staat en dat je geweigerd wordt. Want uh, 17 miljoen is natuurlijk heel veel geld aan valse tickets. Hè? Ja, dat is heel veel. Ja, daarom. Maar goed, wat ik nog meer van jullie heb gezien, de, de, de musical van Solvaat van Oranje, die is in première gegaan. Oké. Okay. En uh, ja, het was, was een gala voorstelling, in de aanwezigheid van Koningin Beatrix. En, nee, die gaat, gaat zaterdag, nee, zei, vanavond gaat die in de première, zo moet ik het zeggen. Die gaat dus in première vanavond. Ja. En uh, in aanwezigheid van Koningin Beatrix, hè. Oh, die komt ook echt kijken. B welke, uh, wie speelt de hoofdrol? Uh, even kijken hoor, even kijken. Dan moet ik even kijken, want uh, yeah. hier, de regie is namelijk van twee uh, Boermans. Oh, ken ik niet. Uh, uh, even kijken. Dan nee, weet ik even niet wie de hoofdrol speelt. Ik heb hem straks nog, heb ik het, nog, nog geweten, maar ik ben hem even kwijt. Oké, okay, nou maakt niet uit. Maar er is in ieder geval een, een boek van in uh, 2007 overleden verzetrijder Erik Hazelhoff. Ja. Yeah. Um, de acteur Matteo van der Geijm speelt de titelrol. Dus uh, Matteo van der Geijm, zoals, zoals ik al zei. Hey. Ja, ja, ja, ja, dus dat is de hoofdrol speelst. Jij ja, speelt de hoofdrol. Oké. Okay. En ik had, ik had net een uh, bruggekaart. die speelt uh, de hoofdrol, en die speelt die, die in, de rond, in de rol van uh, Corrie Wilhelmina. Oké. Okay. Dus, uh, nou, ik, ik denk als de mensen dan toe willen naar zo'n musical, dat lijkt me ook heel interessant. Dat heeft mee te maken. Ja, en waar, en waar draait de musical? Waar speelt, waar speelt het zich af? Welke theater? Ja, geen idee, even kijken. Oh. De voorstelling is vanavond... Uh... De vliegbasis Valkenburg in Katwijk, okay. dat, is de, dat is de première, maar mensen moeten gewoon de theaters in de gaten ja. houden, ja. uh, waar, waar die dadelijk gaat draaien. Ja, genoeg informatie op internet te vinden natuurlijk. Ja, absoluut, zonne-neer. Ja. Um, het lijkt me een hele, hele mooie musical om naartoe te gaan, en ik zie ook de laatste tijd zie je steeds meer musicals waar mensen naar zelf afkomen. Ja, dat is, dat is hartstikke mooi in ieder geval. Ja, musicals doen het goed, hè? Ja, die doen ontzettend goed. Ja. En, uh, ja, en, en gezellig ook, hè? Ja, het heeft ook wel wat. En dan hebben we natuurlijk uh, ja, de nieuwe singer van uh, Marco Borsato. Yes, wij hebben hem al gedraaid. Ja, ja dat had ik natuurlijk wel. Ja, dat kon je wel raden, hè? Hoe vond je hem? Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik moet hem een paar keer horen, laat ik het zo zeggen. Je bent nog niet uh, een beetje aangewend? Nee, ik ben hem nog niet aangewend, gewend. Ik moet hem nog even een beetje uh, laten, laten inwerken. Okay. En dat is altijd net als je hem voor de eerste keer hoort. Uh, maar ja, hij is wel op één binnengekomen in de single top 100. Ja, dat klopt. Dus hij wordt ze wel met de groot ontvangst onthaald, ja. maar um, ja, wat, vind je, wat vind je er minder aan dan? Of waarom zou je, waarom zou je er even aan moeten wennen? Uh, ja, het is, ja, moet, moet, moet ik het uitleggen? Dat is, dat is een gevoelsmatig denk ik. Iets. Ja, okay. Ik heb ook met andere mensen over gesproken en zeggen van ja, het is een goed nummer, maar uh, ja, op de een of andere manier raakt hij me nog Raak niet okay. Ja, dat kan natuurlijk. En, en ja, de, de, de tekst Waterkant, dat zegt dan een beetje iets van, ja Waterkant, waar gaat er dan in feite over? <laughs> ja, ik bedoel, maar goed, ik denk dat iedereen het even op zich in moet laten werken en uh, een hit ontstaat eigenlijk pas na, na flop van tijd als iedereen begrijpt waar het over gaat. Yeah. Dus, maar in ieder geval, uh, hij staat natuurlijk weer uh, in het Gelderen op 10 en 11 mei volgend jaar. En uh, op 17, 18 en 20 mei in het Spotpaleis in Antwerpen, dus dan, Ja, klopt. Uh, en 13 november komt zijn uh, album uit, hè? Ja, ja, ja. Ook dat nog. Dromen durven delen. Dus ik zeg, Marco Basata is weer helemaal terug, Ja, hè? denk het ook wel. Uh, we moeten natuurlijk niet vergeten dat hij... Oh, inderdaad, door een Helge is dus met zijn... Met een fieterbedrijf natuurlijk. Uh, um, dat hij natuurlijk weer aan, het, aan de slag moet om uh, hele zaken weer op te gaan bouwen. Maar het houdt, het houdt je natuurlijk wel jong, hè? Ja. Dus... Ja goed, en dan uh, heb ik nog iets geschreven voor jullie. De, die Vlaamse band de 3 es die ken je natuurlijk wel, hè? Ja, tuurlijk, die doen mee met het Songfestival. Ja, uiteraard hè. <laughs> ja, die gaan een eigen reality-shop krijgen, hè? Oké, okay, rondom het Songfestival. Uh, rondom het Songfestival, ja. Oké. Okay. Ja. Dus er zal onder andere in beeld worden gebracht hoe de filmpjesgroep naar, naar Frankrijk afreist... ...om daar de vijf nummers van het Nationaal Songfestival voor te bereiden. Dus in de serie heel, in januari worden uitgezonden. Oké. Okay. En uiteindelijk is het Songfestival op 30 januari. Het, is, het duurt nog wel eventjes, maar denk je dat ze een goede kans hebben? Uh, nou stel je me een gewetensvraag. Uh, ik, ik, ik ben namelijk niet zo kapot van uh, de Nederlandstalige inzendingen die de laatste jaren zijn ingestuurd. Nee. Dus uh, ik hou mijn hart vast, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. En uh, nou, dat doet natuurlijk niks af aan, uh, aan de kwaliteiten van, van de heren. Maar uh, ik denk dat het Nederlandstalig op dit moment niet in is, dus, nee. Nou, nou ja, de, de Sinek heeft het dan natuurlijk ook niet echt goed gedaan. Maar als we over de toppers spreken, die hebben ook Engelstalen gedaan, die was het ook niet echt... Uh, ...erg populair, toch? Ja, maar daarin vond ik wel dat als de toppers compleet waren geweest, samen met Gerrit Joving erbij... ...dat ze meer kans hadden gehad dan wat er oh gebeurd is. Ja, dat denk ik ook, ja. Er zijn uh, meerdere mensen die dat wel denken, want die brengt toch wat extra sfeer. Maar ja, dat is verleden tijd, hè? Ja, goed, Dan moeten we niet te lang blijven stil blijven staan, <laughs> ja. dus dan moeten we moeten gewoon verder. Ja. <laughs> We hebben nog één uh, item voor jullie. Yeah. We weten natuurlijk allemaal uh, Michael Buckless, uh, de acteur. Ja. Yeah. Uh, dat hij erg ziek was. Uh, nou, hij heeft geen dus heeft in ieder geval zover uh, achterop. Hij is nou weer herstellender. Okay. Uh, en hij is in ieder geval zover weer actief dat hij uh, in ieder geval drie uur kan reizen om ze zo te gaan zien. Uh, die 31 jaar, Cameron, die momenteel in de gevangenis zit voor uh, drugshandel. Zo. So. Dus uh, ja, daar is hij weer toe in staat in ieder geval. Dus, maar hij is hier wel beter in de ja, hand, zo gezegd, hè? Nou, oké, okay, hartstikke mooi. Leuk, Eindigen we toch ja. met een, uh, een leuk bericht weer, hè? We moeten erbij doen, natuurlijk. <laughs> deze, deze, deze dag dadelijk donkere tijden. Ja, het is weer heel erg donker, hè? Ik word een beetje moe van. En natuurlijk, vannacht weer de klokken nu achteruit. Dus hoe eerder het donker het wordt, daar worden we ja. niet heel blij van. Dus ik zou niet tegen jullie zeggen van, ga op tijd naar bed, want dat doet helemaal niet. <laughs> dat, dat bepalen we zelf wel. <laughs> we zijn nog jong, Henry. We zijn nog jong. Ja, zeker weten. Dat zou allemaal wel lukken, denk ik, hè, jongens. <laughs> nou, ik wens je een fijn weekend en uh, ja, bedankt voor deze week weer. Ja, graag gedaan, jongens. Doei, doei. Ik, uh, de luisteraars thuis ook een uh, heel fijn weekend en uh, ga het volgende week weer. Oké, okay, dankjewel. je hey, Doei. Bye. Bye. Zangerfake hier op CFM Zandvoort is de enige echte dindy uit Zandvoort. En dat is uh, wel uh, heel erg leuk dat wij gewoon weer een zangeres erbij hebben hier in Zandvoort. Jawel, we gaan door met een, uh, een, uh, ja, een kort itempje die we hebben voorbereid ah, voor een, niet vandaag. Niet een kort itempje, maar wel een leuk itempje. En jij zit al meteen naar de klok te kijken natuurlijk, dat begrijp ik. <laughs> maar eerst eventjes, vorige week... Of, ja, vorige week uh, uh, vrijdag wa was het zover, hè. de televisiering gala okay, ja, ja. 2010. En jawel, de tv-kantine heeft die mooie ring geworden. En om eventjes verder te kijken... Ik heb jou nog niet over gesproken. Uh, Vond je het terecht? Ik ben heel erg blij. Ja, ik he? ben zo lang voor fan van Carlo en Irene en ik geündert ze dit echt. Ja. Daar ben ik heel erg blij om. Maar in ieder geval 2010, de zilveren televisie-ster man is naar Jeroen van Koningsbrugge gegaan. De zilveren televisie-ster vrouw is naar Yvonne Jasper gegaan voor de vierde keer zo te zien. Nee... Uh, ja, wel voor de vierde keer. Klopt. En, uh, en de gouden stuiver. Ja, ja. Heeft gewonnen. Niemand minder dan het klokhuis. Nee, en, Sesumstraat. Uh, uh, sorry, Sesumstraat, Excuus. En uh, verder. De Zilveren Talent Award ja. 2010 heeft gewonnen. Jan Koiwan. Belachelijk. Jij was van de, van de grijp. Ja, tuurlijk. Dat uh, had ik kunnen raden. Uh. Maar misschien is het heel veel leuk om afgelopen jaren terug te kijken. Nu al drie jaar presenteert dit uh, fantastisch. Gala, niemand minder dan Chantal Jansen, maar daarvoor hebben heel veel andere presentatoren of presentatrices dit evenement gepresenteerd. Waaronder natuurlijk Hans van der Tocht, Amanda Spoel, uh, Willem Duits en Martin Martine Bijl. Jos Brink heeft het ook wel eens mogen doen, Martine ten Brink en... Dieneke de Groot hebben het een keer gepresenteerd. Jos Brink is toch een keertje teruggekomen in 1995. Ja, en dit is natuurlijk ook wel iets heel grappigs. Schert Jan Dreugen. Helaas is hij er ook niet meer. Die heeft hem uh, in 1996 tot en met 1999 mogen presenteren. Uh, 2000 was Bart Peters en, uh, en daarna mocht in 2002 mocht Rolf, uh, Rolf, uh, Rolf uh, Wouters het doen. Eenmalig. Want daarna mocht Angela Groothuizen het doen en Tooske Raag en Winston Gessonovic hebben het ook een keer met elkaar mogen doen. En 2005 Tooske Raasgas alleen. Frits Sissing is ook natuurlijk een keertje gekomen. Eh, samen met eh, Renate <laughs> Schulte. Huh? En Frits Sissing heeft het ook een keertje mogen doen met Nelke van der Krocht. Nou, en wat een kritiek hebben ze daar gehad. Dat weet ik nog heel goed. In 2008, 2009 en dit jaar mocht Chantal Jans het presenteren. Nou, dat is wel een a heel rijtje. En uh, er zijn al 45 geweest, dus het is niet het hele rijtje, geloof ik. Uh, verder gaan we even Tien jaar terug tien jaar terug televisiering, dat was in 2000. Toen won de televisiering, won gewoon Westerwind. De mannelijke ster uh, won Robert Brink. En Wendy van Dijk, toen nog werkzaam voor SBS6, won een, een sterretje ook. En toen won Willem Wever, die, die, uh, die mooie stuiver, hè? En even ook nog een leuke. 2002 was Kopspijkers de winnaar van de ring. Carlo Boszart ging ermee met een sterretje vandoor. En ook leuk, Irene Moors ging, kreeg ook een sterretje. Of het nou het sterretje was van Carlo Boszart, dat weet ik niet. Zeker er een rondje terug bij Carlo. <laughs> En Ernst, Bobby en de rest. En toen nog voor Fox Kids won toen die mooie stuiver. Uh, misschien nog wel een hele leuke. Hart en actie, 2003 won die mooie ring. Jack Spijkerman, toen nog hartstikke hot, won het sterretje gewoon. Wendy van Dijk ging dan ook weer met dat sterretje er toen ook vandoor. En Fox Kids, uh, de top 20, won toen die stuiver. Dus Fox Kids deed het heel erg goed. In 2004 won uh, Zoep. Uh, de, de stuiver. En Wendy van Dijk won weer het sterretje. En Reinhard Oudemans voor RTL 4 toen presenteerde, won ook een ster. En toen won de Bauer die mooie ja. ring. Jan Smit is er ook in 2005 vandoor gegaan met die mooie ring. En in 2006 is, er zijn de lama's helaas niet meer te zien op de BNN. Uh, ook niet um, doorgegaan voor die ring. Maar toen zag je wel dat Dancing with the Stars van RTL of Gooise Vrouw van toen nog, Palpa, uh, ook genomineerd waren. Mooi weer, de leeuw is ook een keer genomineerd in 2007. En om uh, niet te vergeten, toen heeft gewoon uh, de wereldtijd door het gewonnen in 2007. En Paal de Leeuw heeft toen wel het sterretje geworden. Dus ook weer zo'n homo. Met een sterretje. <laughs> en uh, tot slot... Um, ja, heeft Mo weer de Leeuw ook de ring een keer gewonnen in 2008. En in 2009 heeft gewonnen de Gooise Vrouwen natuurlijk. En Ruben, nee, Ruben Nicolai heeft uh, gewonnen. Niet Rudi Nicola, maar Rudy... Uh, Rubi. Uh, ja, nou ja, wordt, wordt, he? wordt het moeilijk, hè? Nou wordt het heel moeilijk. Nicolai heeft toen <laughs> die ster gewonnen. Yvonne Jasper, Jaspers won hem toen ook. En het NOS Journaal won de Gouden Stuiven. Weet H je wat me opvalt? Dat ja. Matthijs van Nieuwkerk is al vanaf 2006 genomineerd, maar heeft hem nog nooit gewonnen. Nee, Terwijl toch wel, ik denk, wel de beste presentator is. Hij heeft wel een ringetje gekregen, dus... Uh, ja, oké. Okay. Dus dat is wel een aardig lijstje, Rudy. En dan gaat dat echt heel erg lang door, hè? Want vroeger had je niet al die sterretjes erbij. Want uh, ik kan nu ook wel vertellen... Dit, uh, dit, dit, is gewoon, uh, dit is gewoon heel oud wat hier allemaal staat. Hè? De kleine waarheid. Een van de, de acht. En uh, ja, de, de Barend Boudewijn quiz. Nou, dat kent u allemaal vast nog wel als u uh, in huis uh, in de duinen woont. Ja, nou ja, we zijn al... Uh, Dank je wel trouwens. Ja. Ik vond het interessant. Ja, leuk. Hè? Maar we zijn uh, ja, bijna, klaar, bijna klaar met het programma, hè? Ja, helaas wel, want ik kwam er nu eindelijk in. Je kwam er nu eindelijk in. Ik had geen koptelefoon, dames en heren, <laughs> dus daardoor merkte u niet dat ik er was. Nou ja, volgende week zijn we natuurlijk weer helemaal present ja. hier op die radio, ZFM Zandvoort. Ik en I. Oh, jij bent er weer niet? Nee, sorry, sorry. Nee, maakt niet uit. Dan uh, doe ik het wel in mijn eentje. Maar we gaan sowieso even bellen, toch? Ja, natuurlijk. En laten we, we nou uh, afsluiten met een uh, heerlijk plaatje. Het album hebben wij samen. Oh, dat is van wacht, Robbie. Wood. Wacht, één ding. de uh, televisiezenders niet. In ieder geval leuke Halloween films vanavond, hè? Oh, oké, okay, op tv. Uh. Spannend, um, Het album Swing When You're Winning.